De drie verdachten zijn allemaal gelieerd aan motorclub Carlo Wago. Een 45-jarige man uit Spijkenisse zou de granaat hebben afgevuurd. Het aantal werknemers met een flexibel of tijdelijk contract... is voor het eerst in jaren iets afgenomen, meldt het CBS en het FD schrijft erover. Tegelijkertijd neemt het aantal vaste contracten toe. Dat komt vermoedelijk door de krappe arbeidsmarkt. Werkgevers bieden flexwerkers steeds vaker vaste contracten aan... om hen aan zich te binden. In Oekraïne is de voormalige acteur Volodymyr Zelensky beëdigd als nieuwe president. Als het eerste schreef hij nieuwe parlementsverkiezingen uit. Zelensky's partij zit nog niet in het parlement en daardoor kan hij nu moeilijk nieuw beleid doorvoeren. In zijn eerste toespraak in het parlement zei Zelensky dat zijn belangrijkste doel is om vrede te brengen in Oost-Oekraïne, dat in handen is van pro-Russische separatisten. Alle concerten van de tournee van Songfestivalwinnaar Duncan Lawrence zijn uitverkocht. Na de overwinning met zijn nummer Arcade op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv ging het hard met de kaartverkoop. Tussen 10 oktober en 8 november geeft de zanger 11 uitverkochte optredens in heel Nederland en daarna gaat hij nog op tournee naar onder meer Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden.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 Does lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Z! Zijn we zijn weer los. Ja hoor, het nieuws hebben we weer gehad. En we zijn weer uh, aanwezig voor u. Om nog een uurtje lekker... Uh, ...zand voor het te gaan doen. Ja. Ben jij ook al doorheen Jazeker. Oh nee, ik hoor hier niet meer. Ik denk, je bent zo stil. Je, je bent zeker weg. Nee, nee, nee, nee. Ik ben zeker niet weg. Nee hoor, nee? twee uur pas. Dan ga ik weer weg. Oh, ik ook. Goed. Goed. Uh, nou, wat hebben we nog? Nou, we hebben het recept nog straks. Ik hoop dat we nog even contact krijgen met onze razende reporter Joop van Junior. Uh, we hebben nog een uh, paar artiesten in het licht voor u, die vandaag jarig zijn dan wel misschien overleden. Dat weet je maar nooit. <lacht> ja, het, kan allemaal, ja, het kan allemaal, hè? kan allemaal, Ja. Ja. Maar we doen altijd eerst de jarige. Ja, dat is gezelliger, hè? Ja, is gezellig. Ja, ja, ja. En maken we dichter bij het klokje van afscheid komen, gaan we de overledenen. Ja, ja precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja zo. Ja. <laughs> ja. Nou, zullen we dan maar met een artiest in het licht beginnen? Ik vind het helemaal prima. Ja, oké. Okay. Die is helaas al dood, maar het is wel zijn geboortedag vandaag. Oh, ja. Maar hij, ja, hij leeft niet meer. Want uh, net als zijn broer Maurice, trouwens, die leeft oh, ook niet meer. Oh, dan hebben we het over Robin. Ja. <laughs> ja, Robin Gibb. Rob in een gipsbeek. Ja, ja, ja. Daar heeft hij geen last meer van. Artiest in het licht. Ik zei het al, Robin Gip. En nu is keer iets anders dan steeds bij de bel. Dit is ook mooi. Als jij eens even bij de bel wordt, mag je me straks wel draaien hoor, En uh, het nummer heette Like a Fool. En ja, dat was niet zo groot. Dat was natuurlijk zeven bij de bel. En uh, natuurlijk met zijn broertjes, uh, Barry en Maurice... vormde hij het legendarische trio de Bee Gees. Oorspronkelijk trouwens een vijfmansband. Maar dat duurde niet zo gek lang. Uh, het stel brak eigenlijk in uh, zo'n beetje 66, 67 door met Spicks en Specks... Um, Robin uh, is geboren op het eiland Man. dat ook nog een keer. 22 december, uh, moet ik even kijken, oh, ben ik het weer kwijt. Uh, 22 december 1949 en hij overleed uh, op 20 mei 2012. Uh, dus hij werd geboren op het eiland Man, uh, ging later naar Manchester... en daar vandaan naar Australië en daarna gewoon weer terug. En toen kwam ook het grote succes van de Bee Gees... Met hits natuurlijk als Specs en Specs. New York Mining Disaster, 1941, Word en World en Jumbo en I Started the Joke. En nou noem het hele spul maar op wat hij had. 69, in 1969 uh, verliet hij met een ruzie op de Bee Gees. Uh, en dat kwam voornamelijk omdat hij eigenlijk oorspronkelijk het gezicht van de Bee Gees was. En uh, Broer Barry wilde dat worden. En uh, ja, zo ontstond er dus een tweestrijd tussen de twee. En dat kwam eigenlijk pas weer goed in 1971 of zo. Toen ze weer bij elkaar kwamen met de hit Lonely Days. Nou, daarna werd het weer een tijdje stil rond de heren. En in 1975 kwamen ze met uh, het prachtige Nights on Broadway. En dat was eigenlijk een beetje de voorloper van hun latere disco... Uh, uh, periode. Nou ja, en u weet waar dat allemaal uh, in uitmonden. 1977, ja. de film uh, Saturday Night Fever. Wat een grote, gigantisch hit was. En de Bee Gees ook op de kaart zetten als producers en als uh, componisten vooral natuurlijk. En daarna heel veel andere dingen deden. Goed, nou, er, dus, Robin Gibb dus als het ware. Zeg, ik draai nog even een plaatje. Ga jij eh, even ja. kijken en dan of, uh, of we misschien Joost uh, of, uh, Joop. of Joop kunnen vinden? <laughs> dat is misschien wel leuk. Artiest in het licht. En het gaat om Ray Manzarek. En dat is de toetsenist van deze band. En vandaag maar even de Roadhouse Blues Die zijn de Doors. I'm Ray Manzarek. En Ray Manzarek was de toetseneur... van, uh, van deze band. Uh, Raymond Daniel Ray Manzarek. Hij werd geboren in Chicago. Dat gebeurde op 12 februari... 1939. En hij overleed... in Rosenheim. Maar dat ligt weet ik niet. 20 mei 2013. Amerikaans toetsenist. En hij was de mede oprichter... van deze legendarische band. De Doors. Juist. Dat is het. En uh, we gaan eens even, uh, eens even kijken of wij uh, verbinding kunnen krijgen met ons razend reporter, uh, onze razende reporter. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Nieuws uit Zandvoort van onze razende reporter Joop van Es Junior. Ben je daar? Ja. Ik, word, ja, dat ik is hoor je. <laughs> Hallo ja. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag, goedemiddag mevrouw, meneer. Uh, goedemiddag, welkom en fijn dat je en, weer... Uh... Gigantische gigantisch retour je jou. Oh, is dat zo? Oh, ja, ja, dat is wel heel, dat heel kan... vervelend voor je. De telefooninstallatie is het verschrikkelijk. Oh, ja. echt? Ja, ik kan ja, daar ja. niks aan doen, helaas. Nee, dat weet ik. Dat weet nee, ik, niet. ik, ik kan alleen je microfoon uitzetten, maar dan horen we je niet. <laughs> Oh ja, er zitten wat in. <laughs> ja, goed, nou, we gaan het zomaar proberen. Ja, we gaan het doen. Excuseer me als ik me spreek, want dat komt dan door dat signaal. Ja, dat is net als vroeger voor die oren met Ted de Braak, dat je dan steeds langzamer gaat ja. zingen. Ja. <laughs> ja, ik wil even voor de luisteraars uitleggen. Als ik dus iets zeg, dan hoor ik het een half seconde later weer terug. Ja, ik ken dat. dat is heel storend. Heel dat is heel storend. Nou, we gaan ja. eens kijken of we dat voor volgende week op kunnen lossen. Nou, ik hoop het. Ja. Van harte. We gaan het ja, maar dan gewoon proberen. We gaan het over hebben. Ja. Hebben we het iets doen gehad van het weekend eigenlijk? Nee, jammer hè? Nee, er was niks te doen hè, Zandvoort. Nee. nee. Nee. Nou, voorzien wat. Geen, eh, <laughs> geen dikke honderdduizend mensen. Nee. nee, nee jammer. Ja, ja, ja. En eh, uh, Jan Lammers die, uh, heeft voor de microfoon van CFM uh, uh, zaterdagmiddag verklaard dat het de generale repetitie was van volgend jaar voor de Grand Prix. Ja. Mm -hmm. Ja, en dan kan ik alleen maar constateren dat hij geslaagd is. Ja. Ja, mooi. Hè? De verklaring van de gemeente die kwam er buiten. Dat het alles goed is gegaan, goed overleg is geweest. Eh, zaten de verkeersstromen goed in de gaten. De, de, de met de wandelaars, de fietsers, alles kwam goed in beeld. En ze konden inschakelen als er iets eh, aan de hand was. En dat ging goed. Ja. Hulde eh, dus voor, voor Zandvoort. En de en uiteraard de koddebijers, oftewel de politie. Ja. Die hebben ook hard gewerkt, echt waar. Ja. Waren volop aanwezig en uh, niet irritant aanwezig. En dat is, ging helemaal goed. Ja, en op dat circuit, ja, 100.000 mensen in twee dagen, dat kan. Mm -hmm. uh, de NRC meldde op uh, zaterdag 9.000 mensen vervoerd te hebben. En op zondag 14.000. Ja. Dus 23.000 kwamen met de trein. Dat impliceert dat 75.000 ongeveer met ander vervoer naar Zand kwam. Ja. Duidelijk. Heb jij het gemerkt, of niet? Nou, ik... ik, ik het <laughs> was mij te stil. Je, eh, ja. Ik heb helemaal geen, geen file voorbij zien komen. Helemaal nee. geen, geen auto's. Ik, ik ben klaar gaan zitten met mijn kopje koffie... in afwachting ja. van al het gezelligheid wat langs mijn deur zou komen. En het enige wat ik inderdaad zag waren groepen met fietsen. Nou, ik heb en wel klachten ingediend, scooters, hoor. Maar voor de rest... Nee, niks. Ik heb klachten ingediend. Ja, was ze rustig? Nee, er waren drie helikopters die vlogen bij ons over. God. En die gingen naar Zandvoort. Ja, ja nee, dat kan ja, allemaal niet. Zullen eens. jullie daar een last van hebben? Ja, vreselijk. Ach, wat sneu. Kon je rustig in mijn tuintje zitten? Nee, er vlogen drie <laughs> helikopters over. Dat is wel goed ook. Ja. Dat is te zeggen. laten we eerlijk zijn, Het was geweldig. Het was een grandioos succes. En uh, ja, op de baan was het ook in de een het een en ander ander natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Maar doen die vrouwen die... dan ook achter het stuur Dat doet het onzin. Hé, hey, hé, hey, hey, hou je op. Ja, <laughs> hou je in, Jansen. Ja, Daar wil ik naartoe praten. Ja. Ja. Want er zijn twee dames, bekende Nederlandse dames... die hebben zaterdag en zondag brokken gemaakt. Ja. En <coughs> in de, in de Ladies' Cup, geïnitieerd door Jumbo... Uh, het bedrijf van de uh, van, van Eert, uh, de grote sponsor van Verstappen en van Lammers. Uh, die hebben bokken gemaakt en die hebben de auto's in puin gereden. Ja. En alle twee zijn ze, en dat is een standaard procedure, zijn ze naar het ziekenhuis gebracht voor controle. En gelukkig is er allemaal niks aan de hand, met alle uh. twee niet. En uh, nou, dan mag je alleen maar blij hebben, laten we eerlijk zijn. Laat weer eens, Absoluut, tuurlijk. En dan hadden we natuurlijk nog uh, een meneer Verstappen heet die, geloof ik. Ja, wie.? Ik uh... een vriendje meegenomen. Ja. Een Pierre Gensley. Ja, ja, ja. Zeg me maar niks. Nou, ik heb alleen wel gehoord ja, ja. dat hij heel blij was. Ja, nou, De eerste ook. dag niet, maar de tweede dag wel. Klopt dat? Uh, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het interview niet gehoord, of gezien, of gelezen. Nee, maar ik bedoel, de eerste dag kon hij niet echt meedoen, hè? Want zijn versnellingspak oh, was toch stuk? Ja. Ja, ja. ja, ja, klopt. Maar uh, de tweede dag, uh, twee auto's. <coughs> Ik stond ergens te praten. En, en toen zei iemand. toen ze 45 seconden over zo'n rondje. Oh, dat was bij het hockey. <laughs> uh, uh, nou, je zeg ik, hoezo? Uh, uh, ik hoor hem net daar uit in weer hier. Ik zei, meneer, er zitten er twee in de baan. <laughs> ja. <laughs> Logisch. Ja, ja wat, wat, ze, wat, ze, wat ze vergeten te vermelden, Joop. dat is natuurlijk toch wel zo. dat dit oude auto's zijn, hè? Dit zijn die oude acht cilinders, Die maken natuurlijk veel, veel meer herrie dan, dan de auto's waar ze. Is, die, wat wel omviel, is die, die turbo, die hoor je gieren, ja. die hoor je mooi fluiten, schitterend geluid. Ja. Maar dat hebben de nieuwe nee. auto's hebben dat niet meer, hè? Nee, nee helaas over. niet. Ja. Maar die maken weer net een beetje echt, echt geluid. Ja. Mm. Het echte Formule Het geluid. Nog niet wat ze gewend zijn geweest, maar het is een schitterend aardig op. Maar ja, daar moeten ze aan werken natuurlijk. En uh, ja, de fabrikanten die moeten dat uh, allemaal uh, voor elkaar brengen. Mm. Ja goed, we hadden we zondag ook nog een tanden, want buiten dat er uh, dus uh, Max Verstappen bezig was. Hadden we nog een uh, classic concert ja. in, uh, in de protestantse kerk. Daar kan ik niks van zeggen, want ik ben er niet bij, bij, bij geweest, want tegelijkertijd gebeurde in de kocht nog iets leuks. Dat was een, een combo, quick Quick slow, met onder andere grevende berg op haar prachtige mooie accordeon. En uh, Peter Den Boer op zijn drumstel. En die brachten een dansmiddag. Hartstikke leuk. Het was helaas niet druk. Ik weet niet of dat met Verstappen te maken heeft gehad of niet. O of, of, of weet ik van wat anders. Er waren uh, zes dansparen. Er werd vol gedanst mm -hmm. Op hele leuke muziek. En dan merk je dat Gij van den Berg eigenlijk een jazz-accordionist uh, uh, is. Ja. Yeah. Uh, geweldig, zoals zij dat aanvoelt en hoe ze dat interpreteert en nee. de invallen en zo. Uh, geweldig, en dat op een op accordeon, op een oude wets want ja, echt, ja. Een, uh, een digitale, daar wil ik niet mee. De, ze moet dus echt, dat, dat ding, dat hele grote ding moet ze heen en weer bewegen. Ja, ja, ja. ja ze haalt er een schitterend geluid uit. Ja, ja. Uh, ik sprak Sjaak, uh, haar uh, partner, ja. en die had het over, er zitten 128 bassen op. Ja. Dat is echt een hele grote. Ja. Dat is een zware hoor. Oh. Ja, ja. Hij heeft zelf een beetje van 64 bassen. Hij ja. speelt zelf ook. Hij speelt zelf ook uh, saxofoon uh, en, uh, en accordeon. En dat is 64 bassen. Hij zegt maar die 128 bassen, dat is die gold ja. En er komt een geluid uit. En dat hoeft ook niet, in die grot hoeft dat niet gedigitaliseerd te worden. Dat is helemaal niet nodig, want nee. iedereen kan, tot 18 kan het horen. Mm -mm. Ja, dat is een mooie akoestiek in die zaal. Ja, het schitterend. Echt geweldig, echt geweldig. Ja, en dan uh, was ze aan het zingen, samen met, uh, met Peter de Boer. Hartstikke leuk. Echt een hele leuke middag. Het was jammer dat het niet al te druk was. Ze zouden 16 juni zouden ze nog een keer gaan proberen, ja. maar in de samenspraak met Theo Smit van der Krocht... En met een paar van die hebben ze gezegd: we doen het niet in de zomer, we gaan in de najaar weer beginnen en ja. dan gaan we het nieuw proberen. Ik denk dat dat, dat denk verstandig dat, is. Dat denk ik ook. Ja. Eh, want eh, de zomer, helemaal zijn er weg. Ja. En eh, er zijn zoveel dingen te doen in de mm -hmm. dorp. Mm -hmm. eh, dan, dan komt men niet. Nee, dat nee, nee. Het. Ja, inderdaad, want, want de activiteiten struikelen over elkaar, hè, onderhand. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Ja, en dan is het ja, leuker wat, uh, als het wat sneller wordt, ja. Dat is eigenlijk ja, zondag geweest. En dan heb ik nog uh, bij, bij het hockey geweest. Ja. En die speelden normaal een kwart vrij, maar die moesten nou tien uur al aantrainen, die dames. Hmm. En die kunnen dus zaterdag niet stappen. Ja. En ja. helaas ging de wedstrijd verloren tegen de nummer, uh, nummer twee, Alkemade. Met uh, 0-3 en dat is geen schande. Bij de Russen is het 0-0. Ja, en... Toen lieten ze eigenlijk zich eigenlijk het, het kaas van de brood eten. En dat is mm. jammer. Ja, dan werd het al voor 0-3. Ja. Maar uh, alle uh, respect voor die meiden. Dat ze elke week toch weer aanwezig zijn. En niet tot de beste behoren. Maar toch lekker een spelletje meespelen. En in het middenmoot zullen eindigen dit jaar. Nou hartstikke mooi toch. Ja Ja, zeker. Ja. Nou dat Ach, is wat ja. ik wilde vertellen. Maar dan even kijken wat volgende week iets. Ja volgende week zaterdag. Ja. Dan begint de, uh, bij uh, Tennis Club Zandvoort de eredivisie van de KNLTB. Oké. Okay. De eerste wedstrijd om 12 ja. uur. Ja. En er zijn uh, heren enkelspelen, dames enkelspelen, een mixdubbel mm. en een dubbel. En dan ben je dus de hele dag lekker bezig. Gratis. En leuke wedstrijden om de, om de kampioenschap van Nederland. Nou, ik so. ben benieuwd wat ja, je ons volgende ben ik week... zondagmiddag uh, thuis. Ja. Ja, zondagmiddag ben ik waarschijnlijk... Uh, oh nee, maandag hebben we altijd uh, babbelen jullie bij. Ja, ja, ja. Nou, dan, ben ik, dan ben ik wel thuis, dan is het niks aan de hand. oké, oké. Nou, dan ben ik benieuwd wat je ons dan weer te melden hebt, Joop, voor zover Ja, nou. dit weekend. Heb, onze hartelijke dank. Ik heb in ieder geval de fetishage van de nieuwe tentoonstelling in het Zomers Museum op de agenda staan. Oké, okay. mooi. En dan gaan we kuiten Kuiten, dat heb die kwal. Je moet niet zoveel roken. Ja, dat doe ik al 35 jaar niet meer. Ja, had je zaterdag ook al last van, he Joop? Al een week je... of twee. Ach jeetje, dat is het niet zo goed. Ja. Nou, nee, maar nee. Uh, ik zou eigenlijk naar de huisarts moeten, maar dat doen we niet. Nee? Oké. Nou, heel veel oh, succes en sterkte. Dat is het, dankjewel. En ja. uh, nog, nog een uh, mooie uitzending verder. Dankjewel, Gattelijk. Joop. En tot sprekers. Tot en sprekers. bedankt voor je bijdrage. Tot volgende okay. week weer. Dag, Joop. Dag. Ja. Hey.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 En getuigen worden gevraagd om contact op te nemen met de politie... via telefoonnummer 0900 8844. Een man is vrijdagavond rond kwart voor elf... gewond geraakt bij een straatroof in Haarlem. Op de Jacques van Looystraat werd het slachtoffer vanuit het niets belaagd... en een 16-jarige verdachte is aangehouden. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen en deelde zelf ook klappen uit... Hierdoor ging de jonge verdachte ervan door. Doordat hij tijdens zijn vlucht persoonlijke eigendommen verloor... kon de politie zijn identiteit achterhalen. De 16-jarige verdachte werd even later door agenten in een woning in Haarlem aangehouden... maar dit ging volgens de politie niet zonder slag of stoot. Een 13-jarig meisje werd eveneens aangehouden. Zij zouden agenten hebben belemmerd in hun werk en hebben gespogen in hun gezicht... Zowel de jongen als het meisje zijn meegenomen naar het politiebureau. Tja, nu de Grand Prix van Zandvoort definitief gaat plaatsvinden... wordt er op de meest creatieve manieren nagedacht... over het vervoeren van bezoekers naar het circuit. Velsense ondernemers doen ook hun duit in het zakje. Zij willen helikoptervluchten vanuit het Telstar Stadion naar Zandvoort gaan aanbieden. Dat meldde het Haarlems Dagblad een paar dagen geleden... De commercieel directeur van de IJmuidense voetbalclub... heeft samen met een taxichauffeur de handen ineen geslagen om een pendeldienst tussen het stadion en het circuit te realiseren. In mei volgend jaar zouden er dan drie helikopters... over de Eimond richting Zandvoort vliegen... om bezoekers naar de Formule 1 races te brengen. En volgens de krant zouden de klanten in de watten gelegd worden... met lekkere hapjes en drankjes... Het is nog onbekend hoe duur de helikoptervlucht moet gaan kosten. Zo ver gevorderd zijn de plannen nog niet. Bij de provincie ligt inmiddels een aanvraag... om de helikoptervluchten daadwerkelijk uit te voeren. En één bezwaar is al binnen. Namelijk uit Beverwijk van de heer R. Jansen. Ja, ik moet die dingen niet politie... over mijn huis hebben. Moet ze niet over mijn huis hebben. Dat kan ik het niet hebben. Je zit net nieuws te verspreiden. Hier. Dit is nepnieuws. Dames en heren, dit is nepnieuws. Ja, dat laatste verzon ik erbij. Nou, ik kon het niet laten. Oké, okay, nou weer terug naar serieus nieuws. De politie heeft vannacht in broek twee mannen aangehouden... die het de politie en ambulancepersoneel bijzonder moeilijk maakten. Het ambulancepersoneel werd opgeroepen voor een onwelwording... waarvoor ook de politie werd gealarmeerd. Eenmaal op het adres bleken er, behalve het slachtoffer... ook een man aanwezig te zijn die onder invloed was van enige zaken. Hij stelde zich zeer agressief op, zo schrijft politie Eimond op Facebook. Terwijl het ambulancepersoneel zich over het slachtoffer ontfermde... bleef de man agressief. Hij liet de hulpverleners hun werk niet doen en was verbaal agressief... zo licht een politiewoordvoerder de gebeurtenissen toe. Zelfs meerdere waarschuwingen van de agenten brachten hem niet bij zinnen. Integendeel, toen er een tweede man met hetzelfde gedrag bij kwam... werd de eerste man nog agressiever dan die al was. En op enig moment was de tijd van waarschuwen voorbij... en zijn beide mannen door de politie aangehouden. Een woordvoerder laat weten dat de beide mannen nog vastzitten... en momenteel nog worden verhoord.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 Het blijft in onze regio droog en er waait een matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden aan zee... en 18 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht is het bewolkt maar droog. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het ook aan de bewolkte kant en wederom blijft het in onze regio droog. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n 15 tot 17 graden... En na morgen blijft het licht wisselvallig met naast zon ook wolkenvelden en soms wat kans op regen. Temperatuur gaat wel stijgen naar 19 graden aan het eind van de week. En dat was dan het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Met Rod Argent uh, Ooit begonnen als Organist, toetsenist zeg maar Van de zombies Met, uh, met Colin Blundstone en zo. Uh, dit was het titje van de sidekick Beetje lang, maar uh, Oh ja, wat is nieuw <laughs> Ik pik ze er altijd tussenuit Op Jij een of andere manier Ja, je bent er wel goed in Ja, feilo's Who are you? Hond Weg ermee te eten. Honger. Gieren van de honger. Ja, de maar wat, waar is eten. hij nou? Wat? Nou, ik had hem de net de hele tijd klaar. Oh, daar is hij. Oh. Ja. Nou, gelukkig. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar Angela gaat eerst nog wat zeggen, toch? Ja, het gaat ja, eerst nog wat zeggen. Ja. Gaat eerst nog even wat vertellen. Ja. Ja. Je moet trouwens even kijken of, of het al op Facebook staat. Dat heb ik nog niet gezien. Even checken. Wat ze dat nog even doen.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 Dit, uh, <laughs> dit gerecht is geschikt voor vier personen. En u bent er ongeveer 40 minuutjes mee bezig. Maar we gaan natuurlijk eerst uh, kijken wat we nodig hebben aan ingrediënten. Dus uh, wat gaat u opschrijven en wat gaan we halen? U dient trouwens ook even rekening te houden dat het uh, een ovengerecht is. En met een iets langere bereidingstijd dan normaal. Dus daarom komen we op die 40 minuten uit. In ieder geval de ingrediëntenlijst gaan we nu behandelen. U gaat nodig hebben 6 eetlepels olijfolie, 500 gram beenham aan één stuk, 50 gram bloem, 600 milliliter melk, een bosje verse peterselie en die moet u hakken. 2 eetlepels citroensap. Een eetlepel mosterd. Een scheutje kookroom of een scheutje koffiemelk, dat mag ook. 1 struik, struik paksoi. En dat moet u in repen snijden. En als we dat allemaal voor elkaar hebben en klaar hebben staan, dan kunnen we overgaan naar het bereiden van het gerecht. We gaan de oven voorverwarmen op 190 graden. En dan gaan we beginnen met twee eetlepels olie te verhitten. En daar bakken we dan de ham rondom lichtbruin in. En we bestrooien die beenham met zout en peper. Leg het vlees dan in een braadsleden of een ovenschaal. Dek hem af met aluminiumfolie. En zet de oven, stel die in op 35 tot 40 minuten. Verhit de boter en fruit hierin de ui. Roer de bloem erdoor en bak deze zo'n 1 tot 2 minuten mee. Dan gaat u de melk al roerend in gedeeltes erbij gieten... tot er een saus ontstaat en het bindt. Roer de peterselie, het citroensap, de mosterd en de kookroom erdoor... en houd de saus warm. Verhit de rest van de olie in een wok... en roerbak hierin de paksoi 3 tot 4 minuten. Breng deze op smaak met zout en peper. Snijd de beenham in dikke plakken. Serveer de ham met de peterselie saus en paksoi. Snijd de beenham in dikke plakken... En serveer de ham met de peterselie. Oh ja, een pak Ja, Nou, oké, okay, dat was het. En uh, als tip kan ik u meegeven dat het uh, lekker is met gekookte krieltjes erbij. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Zo, mm. <coughs> ingewikkeld recept voor vandaag. Daar moet je wel wat voor doen. Ja, je bent wel even lekker bezig. Ja, ja. ja. ja. nou ja, dat Drie, maakt Twee pannetjes en een oven. Nou. Ja. Heb je wel wat lekkers in ieder geval? Absoluut. Hé, hey, um, nou, het recept komt op Facebook. Het staat er nog niet op volgens mij, maar dat maakt niet uit. Dat komt allemaal vast wel goed. Dus uh, houd Facebook in de gaten. www.facebook.com-zandvoortlunch. En daar kunt u het allemaal terugvinden. Maar ik denk dat door uh, een foutje bij Facebook het er nog niet op staat. Uh, we gaan het uh, even controleren. En, uh, en dan gaan wij gewoon even door. Met muziek. En natuurlijk gaan wij dan draaien. Onze grootste concurrent. God, wat was dat spannend zaterdag, hè? <laughs> Vooral dat laatste moment, zeg. Dat, ja. dat de S. hielden het nog zo oh, lang stil over. Oh, verschrikkelijk. Ja, dat voel ik wel heel lang duren, hoor. Ja. Too late for love. Say, am I wrong? To wonder if it could be you me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 Lundwick. En hij was uh, trouwens bij meer liedjes uh, betrokken hè, van het Songfestival. Is dat wel? Uh, ja, ja, ja, ja. Want hij heeft ook uh, meegeschreven aan het Engelse lied bijvoorbeeld. Maar hij heeft het, uh, hij heeft het beste liedje voor hemzelf gehouden. Dat dan uh, weer wel. <laughs> uh, helemaal fantastisch. John Lundvik tweede dus, Late for Love. Can't you stay? Stay with me into the night. Het is ook wel mooi trouwens. I need you close You can go back when the sunrise again. Just stay tonight. Just stay. Have you seen my spirit lost in the night? Yeah. Afgelopen uh, zaterdag. En, uh, Volgens mij was dit op van Noorwegen. Ja. ja. Goed, nou uh, dat was hem dan. Uh, ik, bij... moet, uh, ik moet zeggen dat ik het zo mooier vond dan met beeld erbij. Ja. Ja. Ja wel apart nummer. Maar vooral ook van die, die, die vreemde taal die erin zat. Het overlaps schijnt ja, geweest te dus zijn. Ja, ja, ja. Zo'n zo taal die nergens meer gesproken wordt. Hè? Die ene man was zo blij dat hij dat mocht zingen. Ja, hè? Omdat precies, het nergens ja. meer gesproken wordt. Ja. Oh. Nou, ik heb ineens een lange versie opgezet, geloof ik. Nou ja, dat <laughs> maakt ook niet uit. <laughs> ik denk, wat hoor ik nou? Ja, ja je was even verslag, hè. Yeah. Ja, nou ja, dat maakt hem niet zoveel uit. Ja. Uh, in ieder geval, uh, we hadden weer plezier. En daar gaat het beslot voor om. Ik ja. uh, daar gaat het nummer over. Hè? We hadden uh, plezier. Ja ja, ja, ja, ja, ja nou hoop ik dat de mensen thuis ook ervan genoten hebben. En met plezier geluisterd hebben. Dat hoop ik ook. Ja. Want wij gaan mee stoppen, voor nu. Voor vandaag, en, uh, wel, voor ja. vandaag wel? Vandaag wel. Woensdag ben ik er weer samen met Beppi En uh, jij bent donderdag weer met Roy. Nee, nee, nee, nee. nee. Donderdag lig ik op de operatie. O, oh nee, jij bent donderdag. Je nee, ja. bent nu uitgeteld. Ik ben uitgeteld, ja. Ja, dat is. sorry. <laughs> ik ben ja. A term, zoals ja. we dat noemen. Ja, nee, nee, nee dat voorlopig ben ik er even niet meer bij. Nee, dat is uh, wel heel triest. Nou ja, ja. geen nou ja, we weer terug hoor. We ja. wensen je in ieder geval heel veel sterkte. Dankjewel. En een uh, voorspoedig herstel. Dankjewel. He? Gaat lukken. En, Gaat lukken, ja, ja, ja, ja. En uh, we wensen natuurlijk ook onze programmaleider een heel uh, spoedig herstel. Ja, ook dat. Ja. Ja, moet we ook even zeggen. Natuurlijk. We vallen allemaal op. Ja, we vallen allemaal op. <laughs> <laughs> zo zwaar is het nou. Zo ja, zwaar. dat radio we... maken. Oh, wow, we hebben het zo zwaar. Je wordt er zo oud van. Ja. <laughs> maar goed. Uh, um... Nee hoor, het is hartstikke leuk. Het is uh, klaar voor vandaag. In ieder geval, woensdag ben ik ja. er weer samen met uh, Bep en Beb. donderdag Roy. Ja. Wie er bij hem zit, weet ik niet. Maar misschien nee, doet hij het wel denk, alleen. Hij doet het geloof ik alleen. En dan uh, vrijdag is hij er ook weer met Greet. Oh ja, met ja, Greet van dat, Meulen. We hebben weer vier dagen tegenwoordig. Ja, ja dat is wat hoor. Ja. Vrijdag met Greet. Nou, dat is interessant. Ja, zeker. Goed, um, <laughs> ik zou zeggen, fijne dag nog. En uh, ik ga de reis naar huis proberen te aanvaarden. Onder helikopter. En voorlopig nog wel. Je weet nooit vanaf mij ja, ja. volgend jaar. Kan die fan van een aanschrijven? Ja. kan van alles af schrijven. Zo van nee, joh, als je dat over die kramp. Breng mij dan gewoon elke maandag en ja, een woensdag even een zo. Lekker met die hapjes en die drankjes ja, onderweg. Ja. ja vind je je ziet jezelf al zitten, hè? Ik zie hem wel zitten. Ja. Ja. ja. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot woensdag. Daag. Tot gaan weer. Dag, dag.